Hier een met het NOS-journaal. Een man die afgelopen oudjaarsdag vuurwerk gooide naar agenten, moet een half jaar de cel in. Het gaat om een man van 19. Hij gooide in Den Haag een illegaal stuk knalvuurwerk naar twee fietsende agenten. Zij raakten niet gewond, maar schrokken wel behoorlijk. De man rende weg na het incident, maar werd niet veel later opgepakt. Hij verklaarde niet op de politie te hebben gemikt en zei dat hij te veel had gedronken.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 232 keer werd er daar een explosief gebruikt. In verreweg de meeste gevallen ging het om zwaar illegaal vuurwerk. Een half jaar na het faillissement van de commerciële huisartsenketen Comet hebben bijna alle gedupeerde patiënten weer een huisarts. Voor 10 van de 12 praktijken die werkten onder de vlag van Comet is de afgelopen zes maanden een oplossing gevonden. Komend voorjaar zijn ook de patiënten van de laatste twee praktijken elders ondergebracht. Door het faillissement van Comet kwamen afgelopen zomer 50.000 patiënten zonder huisarts te zitten. Zorgverzekeraars moesten voor hen een oplossing zoeken. Het is nog onduidelijk waardoor de computersystemen van de grenspolitie in Duitsland vandaag urenlang plat lagen. Op de Duitse luchthavens leidde dat tot problemen bij reizigers die van buiten de Schengenzone aankwamen. Zij moesten handmatig worden gecontroleerd en dat leidde tot lange rijen.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 It, set it, let it roll, we got rhythm, we got roll, we got rhythm, Oh crap! I'm letting records we filled.